8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal: De mannen van Rijkswaterstaat. die onderweg zijn naar de overstroomde gebieden in Engeland. En het Centraal Bureau voor de Statistiek komt met de laatste groeicijfers voor de Nederlandse economie. Voor de werkgelegenheid ziet het er niet zo goed uit. Daar hoort u al meer over in het NOS-journaal is De Putten. vakbond de Unie vindt dat er in de politiek te weinig aandacht is voor werkloosheid. Volgens de bond moet er een Delta-plan komen om de werkloosheid aan te pakken. We zijn in het verleden altijd in staat geweest om de Nederlandse economie gewoon weer bij kopperschouders te pakken en een aantal dingen neer te zetten. En nu zie je dat er eigenlijk vanuit het, het Haagse helemaal niets komt. De afgelopen maand zijn tussen de 6 en 8000 mensen hun baan kwijtgeraakt. Volgens de vakbond komt er voorlopig geen eind aan. En u hoort het net over een half uur komt het CBS met nieuwe cijfers over de economie. Bij concerten en dansfeesten gaat het geluidsniveau omlaag. Staatssecretaris Van Rijn wil dat de volumeknop flink wordt teruggedraaid... om gehoorschade te voorkomen. Van ruim 800.000 Nederlanders is bij de huisarts bekend... dat ze gehoorproblemen hebben. Uit onderzoek van het RIVM blijkt ook dat gehoorschade... door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is. Het vermoeden bestaat dat jongeren meer worden blootgesteld aan hard geluid. Bijvoorbeeld door muziek op hun koptelefoon en bij het uitgaan. Tot 60 van jongeren die mee hebben gedaan aan een zelftest... geven aan dat ze wel eens een piep horen na het uitgaan.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 twee mensen zouden zijn omgekomen en dat er zo'n vijftien uh, nog vermist zouden worden. Maar die uh, cijfers die zijn nog niet bevestigd en die vijftien kunnen natuurlijk altijd nog opduiken. Want het is zo'n chaos op het moment dat niemand weet waar wie is. Het oorlogsdocumentatieinstituut NIOT verhuist samen met vier andere instituten naar het gebouw van het Tropeninstituut in Amsterdam. Dat zeggen bestuurders van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in de Volkskrant. Naast het NIOT gaat het om het Instituut, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nederlands Institute for Advanced Studies. Volgens de bestuurder is het geen fusie. De instituten blijven wetenschappelijk autonoom en houden hun eigen naam. Wel hopen de bestuurders dat de instituten meer gaan samenwerken. De Belgische politie onderzoekt de gewelddadige dood van een peuter. Het meisje van Anderhalf werd met steekwonden... door haar moeder naar een ziekenhuis in Brussel gebracht. En daar bleek de peuter al te zijn overleden. De moeder is opgenomen, ze is in shock... en ze kan de politie voorlopig niets vertellen over wat er is gebeurd. Of ze wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Donderdagavond is het huis van de vader doorzocht. Vader en moeder wonen niet meer bij elkaar. Het appartement van de vader is door de politie in Brussel... na onderzoek verzegeld. De Vriendenloterij heeft vorig jaar bijna 49 miljoen euro geschonken aan maatschappelijke initiatieven die zich richten op de gezondheid en het welzijn van Nederlanders. 49 miljoen is een half miljoen euro meer dan het jaar ervoor. De loterij geeft elk jaar geld aan 43 goede doelen en ongeveer 3200 sportclubs en verenigingen. Onder de goede doelen vallen onder meer KWF-kankerbestrijding, fonds gehandicapte Sport, Alzheimer Nederland en Jantje Beton. Vorig jaar ontving een aantal doelen ook een donatie voor een extra project. Dan het weer nog, eerst zonnig en zo goed als droog. Tegen de avond regen, vooral in het westen. En het wordt 7 of 8 graden. Morgen regen, veel wind, AC kans op een zuidwestenstorm. Er is ook nog wat zon en het wordt 10 tot 13 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Johnson Hoka is nog glad? Ja, het is nog af en toe nog glad in het midden en zuiden van het land... door bevriezing. Dat geldt vooral voor de lokale wegen. Nou, Vieren staan op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht drie kilometer. Er staat een vrachtwagen stil. Dan richting Amsterdam op de A8. Drie kilometer van knooppunt Koenplein op de A9. Richting Amstelveen staat bij Badhoevedorp ook drie kilometer. Straks het indrukwekkende verhaal van Pater Frans van der Lucht... vanuit de Syrische stad Homs. Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? SHARP Denkproducties presenteert het seminar Onzichtbaar Overtuigen. Met Pascal van Goetem en John Favreau, de speechwriter van Barack Obama. Exclusief in Nederland op 18 maart bij Denkproducties. Schrijf nu in op Denkproducties.nl Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? SHARP John Fafro vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar denkproducties.nl. Hallo, Mrs. Natasha. This skates, daar is wat je? Fed FedEx. I promise next time, Mrs. Natasha. I will FedEx this skates. Jongens, vanaf nu moeten echt alle pakketten met FedEx. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen FedEx.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 In een half uurtje komen er nieuwe cijfers over onze economie. Vorige keer was er een stijging van 0,1 procent. Minister Kamp van Economische Zaken vond het niet zoveel. Er is nog een lange weg voor ons te gaan. Straks maar eens horen van minister Kamp of die weg inmiddels al wat korter is geworden. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Ze deed een dringende oproep de VN-coördinator voor Humanitaire Hulp, Valerie Amos. Ze wil dat de VN-veiligheidsraad actie onderneemt... zodat hulptransporten naar Syrië toe kunnen. Hulp komt al wel aan in de oude belegerde stad Homs... maar dat is nog volstrekt onvoldoende. Wat zegt althans de Nederlandse pater, Frans van der Lucht? Hij is nog steeds in de oude stad, samen met nog 27 andere christenen. Het is de NOS gelukt een cameraman bij hem langs te laten gaan... Dit is het verhaal van de pater die al ruim 40 jaar in Syrië woont... en ondanks de honger en de ontberingen niet van plan is om te vertrekken. Vandaag nog gaan we proberen de christenen die weg willen trekken... om die naar de bus te brengen. Dus dat, dat is nog hun bagage. Een paar weekendtassen en een blauwe plastic zak op de binnenplaats van de kerk. Meer is het niet. Van der Lucht zelf denkt er niet aan om te vertrekken. Als ik dit huis verlaat, dan blijft er niks meer over van dit huis... Uh, dat is voor mij een belangrijk punt. Een ander belangrijk punt is dat hier nog steeds christenen zijn. Er zijn nog nu nog, denk ik, 28 christenen. En die wil ik niet in de steek laten. Hij zegt het stellig, zittend, met een papiertje op schoot. Daarop staan mijn vragen. De cameraman, die zelf ook in de belegerde oude stad woont... heeft ze geprint en van de lucht kan dus antwoord geven in het Nederlands. In de kerk zitten tien mensen. Tijdens de dienst komt er nog een elfte binnenlopen. Maar ik ben er voor alle Syriërs benadrukt van de lucht. Uh, als alle christenen weggaan, blijf ik hier toch. Want ik ben hier voor Syrië. Ik ben hier voor alle Syriërs. Ik sta in dienst van alle Syriërs en van Syrië. Het land waarvan ik houd. Het land dat hij om zich heen kapot ziet gaan. Zijn kerk is een paar keer geraakt. De rest van de oude stad. Uh, alle huizen zijn bijna verwoest... De andere families, waarom blijven die hier? Ergens om dezelfde redenen, als ze hun huis verlaten, dan blijft er niks meer van over en dan kunnen ze niet meer terugkomen. De cameraman filmt Pater Frans buiten terwijl hij net drie dunne vellen met brood heeft gehaald. Hij praat met een man. Ik heb geen idee wie de man is. Ik weet niet hoe druk het is bij de bakker en hoe gehavend de bakkerij is. Ik weet niet hoeveel broden er gebakken kunnen worden van de bloem... die de afgelopen dagen is binnengekomen. Een wildvreemde op pad sturen om beelden te maken is eigenlijk onverantwoord. Maar omdat ik zelf met geen mogelijkheid in de belegerde oude stad van Homs kan komen... is dit de enige manier. Over het voedsel dat is binnengebracht is van de lucht trouwens heel duidelijk. De hulp die gekomen is, is Absoluut niet voldoende. Uh, ik weet niet hoeveel mensen hier nog zitten. Ik denk nog 2000. Uh, er is wat hulp binnengekomen waar er waren ook pannen bij. En, en, en keukendoekjes en weet ik het allemaal. Uh, daar hebben de mensen hier niet zo'n behoefte aan. Ze hebben behoefte aan, aan, aan reis, aan eten. Aan... En dat is niet zo naar binnen gekomen. En... Daardoor is er nog een groot gebrek aan voedsel. Wat we eten, smorgens wat olijven, uh, wat thee erbij... en dan smiddags maken we nog wat soep met wat groente. Uh, die groente die, die, die krijgen we uit de straat. Dus op een gegeven moment dan lopen we door de straten heen... en dan zien we nog tussen allerlei stenen wat groente of groen naar boven komen. En dat kappen we dan af en dat doen we in die soep. En dan, avonds, dan zien we wel wat er nog is, wat we nog krijgen. De honger demotiveert de rebellen. Uh, wordt er gezegd, ja maar dan moet weer gevochten worden. Ja, maar hoe gaan we nou vechten? We hebben honger, ons lichaam is uitgeput. En, en we hebben geen motivatie meer. Hoe gaan we nog vechten? Voor Pater Frans van der Lucht is dat misschien nog wel het grootste gevecht. Dat ik niet uh, wanhopig word, maar hoopvol blijf. En dat kan ik nog ook voor anderen wat betekenen voor iedereen. el Amam. Bijna 50 jaar in Syrië, pater Frans van de Lucht. Maar het blijft een Nederlander. Hij vertrekt door de verlaten, kapotgeschoten straten op de fiets interview Met Nederlandse pater Frans van der Lucht in de Syrische stad Homs. De beelden daarvan ziet u later vandaag ook op televisie in het journaal. Elf minuten over acht, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. De flinke delen van Zuid-Engeland blijft het water maar stijgen. In de buurt van Londen stijgt de overlast vooral de laatste dagen. Maar in Somerset zitten ze al weken in de narigheid. Peter Blommaert is senior advisor hoogwaterbescherming bij Rijkswaterstaat. Adviseur moet ik gewoon zeggen eigenlijk. En vanochtend wakker geworden in Bristol. Daar is hij samen met collega's van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen... om te gaan helpen bij de overstromingen. Peter Blommaert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is nog erg vroeg voor u, hè? Tien over zeven. Het is een uur vroeger als in Nederland. Ja, precies. U heeft al iets van het water gezien ook, of nog niet? Nee, we zijn gisteren in het donker aangekomen... en meteen naar het hotel gegaan. En vandaag gaan we naar buiten toe. Waar gaat u naartoe? We gaan naar de omgeving van Bridgewater in Somerset... waar ze veel last hebben van wateroverlast. Bent u op uitnodiging? We zijn op uitnodiging van de Britse regering... zijn wij met vier... Uh, in zijn dijkinspecteur zijn we hier in Engeland. Wat, wat komt u dan doen? Want die dijken verhogen... dat kunt u ook niet met uw blote handen. Nee, ze, ze hebben hier al een hele tijd last van hoogwater. En uh, de Environment Agency mensen... die uh, hebben heel hard gewerkt. En die zijn een beetje aan uh, aflossing toe. En dat is een van de redenen waarom wij hier zijn. Om ze te ondersteunen bij hun werk... Van dijkinspectie en dijkadvies. Maar ze willen van uw euh, expertise natuurlijk ook graag gebruik maken, lijkt mij. Uiteraard. Het is, uh, het is denk ik voor alle twee partijen een kans om uh, kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van uh, dijkinspectie en dijkbeheer. Ja, want u, u denkt nog wel uh, een, een nuttig advies te kunnen geven? Dat zal uh, vandaag uit moeten wijzen. Uh, de mensen van de Environment Agency zijn zelf ook niet. Uh, Best wel uh, goed. Dus uh, we moeten kijken wat we van elkaar kunnen leren. Ja, maar ze zijn, uh, want ik heb het al verschillende dagen ook uh, bij ons in de reportages gehoord en gezien. Ze zijn erg blij met Nederlandse inbreng. Ja, ze zijn blij omdat wij in Nederland eigenlijk heel lang geen overstromingen gehad hebben. Dus dat betekent dat wij het goed doen. En ze zijn blij omdat ze gewoon mensen nodig hebben. Ja. Verwacht u dat ze um, ja, daar uh, zaken hebben nagelaten of dat ze daar onvoldoende hebben gedaan? Dat uh, zou ik niet kunnen zeggen. Zoals ik al zei, van, wij moeten nog uh, kijken wat hier allemaal gebeurd is. Ik weet alleen dat hier heel erg hard gewerkt wordt door uh, heel erg betrokken mensen. Ja. En, en kunt u nog eens duidelijker maken, wat, wat gaat u nou doen? Gaat u toezicht houden? Of? Hoe zit nee, we gaan u? geen toezicht houden. We gaan samen met mensen van uh, de Nederlandse waterschappen... en van uh, de Engelse Environment Agency... gaan wij uh, buiten bij de dijken kijken van waar... Uh, het misschien gevaarlijk is en waar actie ondernomen moet worden om erger te voorkomen. Ja, en, maar ja, dat moet dan wel kunnen. Je moet wel actie kunnen ondernemen. Zijn er de middelen daar nog wel voor? Want we horen ook dat ze bijvoorbeeld Nederlandse pompen hebben ingevlogen. Ja, er is een uh, Nederlands bedrijf hier aanwezig met Nederlandse pompen. En ook het, uh, het Engels leger is op grote schaal aanwezig met materieel... om eventueel iets te kunnen ondernemen. Ja, dus als u iets constateert, dan kan er ook wel actie ondernomen worden? Ik ga ervan uit dat, uh, dat wij dan samen met de environment agency tot een advies komen waarop uh, gereageerd wordt. Ja. Hoe lang blijft u? Voorlopig blijven wij één week. En als uh, blijkt dat het langer nodig is, dan kunnen we altijd uh, een andere missie kan niet opvolgen of wij kunnen langer blijven. Goed. Meneer Blomarts, En afsterkte met uw werk. We houden het in de gaten. Als het water zakt ziet, uh, zien we dat u goed bezig bent. Dank u wel. Goedemorgen. Gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB John Zahoka. Vrachtwagen met pech zorgt voor hardnekkige file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Drie kilometer voor Maastricht. A9 richting Een Ongeluk bij knopend Batuverdorp. Er staat vier kilometer. Daar is de rechter reis ook dicht. En ook ongeluk op de A67. Venlo richting Eindhoven bij Geldrop. Er staat twee kilometer file. En daar is de linker reis ook dicht. De Olympische Winterspeler net Sochi. Het is een diepgewortelde rivaliteit. Koude oorlog op het ijs. Voor veel landen zijn de Olympische Winterspelen nu pas echt begonnen. Met de eerste wedstrijden van het herenijshockey. Rusland won met 5-2 van Slovenië. Maar vooral de wedstrijd tegen de Verenigde Staten... morgen roept veel sentiment op. Reportage van Matthijs van der Wiel. Ik heb ze hard horen schreeuwen, de Russische supporters hier in Sochi. Heel hard. Maar nog nooit zo hard als hier... ...in het ijshockeystadion. Het dak gaat eraf als de rode ploeg het ijs opkomt. Ontketende supporters. Dit is belangrijker dan al het andere. Ik denk dat het de most important. het is. ijshockey. Het is veel meer dan sport. Because football it's not sport. is een Russian idea. More than sport. Mm. Absolutely. It's one of the main sports in Russia. Belangrijker dan yes. voetbal. It's more important than voetbal. football for for Russia. It's from USSR. Al sinds de Sovjet-Uniteit yes, draait het eigenlijk hierom. Historisch, in terms of this er zijn veel diepgewortelde rivaliteiten tussen ijshockeylanden... maar historisch gezien is de tweestrijd tussen Rusland en de VS het grootst... vertelt Amerikaanse hockeyverslaggever Larry off. Dat gaat terug tot 1980, de Spelen in Lake Placid... toen een Amerikaanse ploeg van amateurs en college spelers... na jaren van rode overheersing de Sovjet ploeg versloeg. Nothing is better than the Olympic Games. Er is niks mooiers dan dit. With the best and best hockey players going against each other. De beste spelers ter wereld die het goud voor hun land willen winnen. Rivaliteit eerzucht de koude oorlog herbeleefd. maar er is één uitzondering. Dit stel. Hij is Amerikaan, Daniel. Zij is een Russin, Anastasia. Ze zijn getrouwd en ze lopen hier samen rond. Zij met de Russische vlag om haar nek, hij met de Stars and Stripes. It is huge. Mm -hmm. And this is our life mission to bring those countries together. De rivaliteit emerging, is enorm. It hasn't stopped yet. And so we're trying to show that it's not afgelopen to stop geweest really. als je There hier is kijkt. is no reason To be Waarom is die rivaliteit zo groot? I mean, Ze willen allebei overheersen. Rusland weigert te accepteren dat de Sovjetmacht verleden tijd is. Wat kan Rusland nou van de Verenigde Staten leren? Vrijheid. Dat mensen met andere ideeën niet een bedreiging zijn. With or are not a en wat kunnen de VS van Rusland leren? Uh, not to as much, maybe, just deal with leren omgaan met problemen. Together And to find the beauty in any situation. In alles de schoonheid kunnen zien. Yeah. En wat gaan jullie nou doen als het de finale Rusland-Amerika wordt? Uh, if it's Russia-US hockey final, I will sit with my Russian friends and family and a bottle of vodka, and we will drink to the winners and we will drink to the losers. Dan gaan ze met een Russische vrienden kijken met een fles Vodka erbij. Drinken op de winnaars en drinken op de verliezers. Straks dan gaan we nog praten over skeleton. Dat is op zo'n klein sleetje de bobsleebaan af met je hoofd naar voren en zonder rem. Ja, je ziet alles voorbij flitsen. Alles gaat ongelooflijk snel. En ja, in de bochten, vooral de, de druk die je, die je voelt. Dus in, uh, sommige bochten kan de druk zelfs oplopen tot 5G. En dat is een grote druk. Skeletonsker Joska Leconte hoort u na half negen spreken ik met haar. Nu weer met Myno Remmers, mijn Remmers, de hele ochtend al. Ja, hij is een van onze verslaggevers over rozen en vooral de rozenkwekers. Zo gauw het licht is, gaan ze de kas in. Neeltje is aan het knippen en Tom ook, zit op de knieën. Hier om ons heen, in de Haarlemmermeer, heel veel leegstaande kassen. Ze zijn allemaal gestopt of ze zijn dood, zegt Neeltje. U knipt helemaal tot onderaan aan de steel, hè? Ja, dat moet soms. Kijk, en dit zijn van die Leg het eens uit, hoe moet dat precies? Nou, kijken hoe dat uh, waar weer een nieuwe komt. Zo'n oogjes, kijk je daarnaar, hè? Maar er zit wel veel in hier. Jeetje. Als jullie eenmaal beginnen met knippen, wordt er niet veel meer gepraat? Nee. Want Tom is wel een prater. Maar ik niet, hoor. Af en toe zeg ik, uh, zo doe ik zo en dan uh, moet ik wat zeggen. Hè? Zeg Tom, vertel eens, hoe komt het dat je dat zo 60 jaar volhoudt met z'n tweeën? Wat is het geheim? Ja, je moet nooit geruzie maken. Want dan is het fout. En ja, ik weet niet, weet je wat het is? Je hebt de tijd dat je jong bent, dan ga ik kijken... Dan een leuk meisje en dan moet je een beetje bij elkaar passen. En dat klikte heel erg. En nog steeds. 88 en 84 zijn ze. Geen personeel. Twee voorste kassen ja. hebben de vier zoons volgezet met auto's, boten en andere zaken. Want omdat Tom niet meer stookt, veel te duur... Gaan de rozen gewoon, zoals de natuur het bedoeld heeft... alleen nog in de achterste twee kassen, dan is het behapbaar. Daarom geen Valentijnsrozen. Want deze gingen in januari de grond in, zo ongeveer, hè? Ja, meestal, in januari gaan we ze al poten. En wanneer hebt u nou rozen? Eind uh, april, dan hebben we de eerste rozen. Wanneer gaat u ermee stoppen? Als ik, uh, ja... Als ik geen kracht meer heb, want ik heb. Ik kan, ik, heb geen, ik kan niet ophouden. Ik moet altijd wat te doen hebben. Dat vind ja. ik leuk. Dus. Nou. Kracht genoeg nog, hè? Ja. Jullie zijn de enige nog overgebleven hier Je in dit hebt, stuk. Uh, die kracht heb ik van mijn vader ja. en moeder die zijn heel oud gestorven. 94, 95. En die waren ook altijd heel... Uh, altijd... Mijn vader die kwam hier op de fiets uit Amsterdam. Met de seis. En dan ging hij die schuine kant hier maaien. Was... Dit blijven jullie doen tot aan de dood? Ja. Ik ga afscheid nemen. Ik loop naar het einde van de kas. Ik kijk naar twee mensen die ontzettend veel van elkaar houden volgens mij. En van hun rozen. Prachtige roze rozen. Dat wel. Rozen heb ik niet veel gezien. Marcel. Liefde wel. Deze ochtend... Op Valentijnsdag. Myno inderdaad, het echtpaar Van der Laarsen. Heel lang kun je nog de rozen van hen kopen. Nu nog niet, pas in april, want ze kweken ze met zorg. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Wat je drinken? Roam my whisky. Now won't you have a double with me? Get you, hoorde je van de Noizet. Zo dadelijk over vijf minuten, nu al komt het CBS... met een eerste raming van de economische groei... in het vierde kwartaal van 2013. Analisten verwachten een voorzichtige groei. Nico Kleene bijvoorbeeld, econoom, vorige uur hoorde je daarover. André Meijnen, maar verwacht jij dat ook? Ja, inderdaad. Ik denk dat we dat mogen uitgaan van een economische groei in het vierde kwartaal. in de laatste drie maanden van 2013 van 0,3, 0,4 procent. Er zitten een aantal indicaties die daar een beetje op wezen dat het aan de beterende hand is. We hadden natuurlijk al een verbetering gezien in het derde kwartaal. En de verwachting is dat die dat doorzet ook in het vierde kwartaal. En dan is het altijd ook afwachten wat de effecten zijn van bijvoorbeeld. het is een zachte winter. Dus minder gasverkoop, minder gasproductie. Levert minder op. Anderzijds hogere autoverkopen. omdat belastingmaatregelen mensen eerder naar de de garage hebben gejaagd uh, voor 1 januari dan uh, gebruikelijk te doen is. Ja, en dat soort effecten die kunnen dus de economische groei... zomaar een beetje omhoog of omlaag uh, duwen. Nou, we hebben het dan over 0,2, 0,3 procent... Ja, zoiets 0,3, 0,4 procent. De optimisten zeggen zelfs misschien wel 0,6... als er echt een meevaller is. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die wat, wat somberder naar de cijfers kijken... en denken, nou, 0,1 en 0,2 zou misschien uh, mogelijk zijn. Kijk je naar de omliggende landen? Want wij zijn natuurlijk een, een open economie. We hebben dus ook veel te maken met uh, export, import... Uh, hoe de staat van de economie is in landen als Frankrijk en Duitsland. Nou, daar zien wij nu in de recente cijfers die vanmorgen zijn uitgekomen... in Frankrijk een groei van 0,3 procent in dat vierde kwartaal... in het Duitsland een groei van 0,4 procent. Nou, dat steunt, zeg maar... De idee dat ook in het vierde kwartaal de Nederlandse economie gegroeid is... Met, ...met dat soort percentages. Ja, en heeft dat dan al ook consequenties voor de weekgelegenheid, bijvoorbeeld? Nou, dat blijft natuurlijk een moeilijke zaak. Hè? Want werkgelegenheid, met name dan werkloosheid, eilt altijd nog na. Dus zelfs als de economie aantrekt, dan zie je altijd nog zullen zien... dat de werkloosheid nog verder blijft oplopen. Dat er nog niet altijd echt banen bijkomen. Dat is sinds zo'n vertragingen van van zes tot twaalf tot maanden. Eh, bedrijven zijn natuurlijk voorzichtig. Voorzichtig met het ontslaan van mensen. Maar ook heel voorzichtig met het aannemen van mensen. Ook als het wat beter gaat. Eh, het aantal vacatures is natuurlijk niet echt bijster veel. Met andere woorden, veel werklozen en weinig banen te vergeven. Dus dat is ook allemaal lastig. Dus eh, wanneer je ook links en rechts om je heen heen hoort, is de verwachting ook van uh, de economie die trekt dan wel aan, uh, de tekenen zijn er wel, maar het is vooral broos, het is vooral aarzelend, het is vooral verbrokkeld en de lichtpunten zijn nog lang geen echte lichtstralen of schijnwerpers die een prachtig pad voor de 2014 van ons uit uh, laten zien. Goed André, zo dadelijk die cijfers over een paar minuten, ik hoorde drukte al bij jou toenemen, spanning zit er ook wel een beetje op, iedereen wil weten of nou definitief uit die recessie zijn. Ja, sommige fluiten er ook over. Minister Kamp die geeft ook een toelichting, ook direct na half negen spreek ik hem over die cijfers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 Half negen geweest nu het NOS het journaal Jan van der Putten. Nou ja, die cijfers. Hè. Uh, rond deze tijd komt het CBS met cijfers over de economie... in het laatste kwartaal van 2013. En de vraag is of de groei doorzet. Nou, André Meijner, maar vertel het maar. Ja, de economie die groeit, namelijk met 0,7%. Dat is eigenlijk boven de verwachting uit, want de, verwachtingen, de gemiddelde verwachting lag op 0,3, 0,4. Maar het wordt dus 0,7% ten opzichte van het derde kwartaal. Eh, kwartaal op kwartaal zeg maar dan 8000 banen zijn er wel minder in dat derde kwartaal. Eh, in vergeleken met andere, eh, het andere kwartaal van een jaar geleden zie je ook dat de economie dus eh, gegroeid is met 0,7%. De investeringen zijn ruim 5% hoger. De uitvoer is hoger. De consumptie daarentegen is lager, zowel van de overheid als van huishoudens. En er zijn 100. 34.000 banen minder te vergeven. En het CBS constateert op dit moment dat eh, na een bescheiden groei... in de voorgaande kwartalen, 0,2, bijna gelijk blijvend nu, dus 0,7... dat de economie daarmee versneld doorzet qua herstel. Nou, mooie cijfers. En straks dan horen we van Mulligen, de hoofdeconom van het CBS. André, dankjewel. Het andere nieuws: in België is een peuter doodgestoken. meisje van anderhalf werd met steekwonden door haar moeder naar het ziekenhuis in Brussel gebracht. Maar het kind was toen al overleden. En de moeder is in shock, kan voorlopig niks vertellen. Het geluidsniveau bij concerten en dansfeesten moet omlaag. Staatssecretaris Van Rijn wil zo gehoorschade voorkomen. Van ruim 800.000 Nederlanders is bij de huisarts bekend... dat ze gehoorproblemen hebben. En in Indonesië zijn drie internationale luchthavens gesloten... vanwege aswolken die bij een vulkaanuitbarsting op Oost-Java zijn vrijgekomen. Alles in de omgeving van de steden en de luchthavens is met as bedekt. En er zouden ook twee doden zijn, maar er is ook veel nog onduidelijk. Dat zijn de hoofdpunten. Weerplaza.nl, Michiel Severin. Michiel, eh, begint een mooie dag. En Hoe gaat het dan verder na het weekend toe? Na het weekend toe, nou, de bewolking gaat toenemen. Maar het is inderdaad een schitterend weer op dit moment. Dus dat moeten we zeker niet negeren. Dat mooie weer, dat houden we eigenlijk de hele ochtend. Maar het is wel op een enkele plek op dit moment glad. Vanochtend zei ik al een uurtje geleden dat het in het zuiden, midden en oosten was. Maar inmiddels is ook het westen erbij gekomen. Dus het breidt zich nog iets uit. Maar dankzij de opkomende zon en de oplopende temperaturen... zal denk ik zo rond half tien, tien uur... overal wel weer voorbij zijn. Nou, dat zonnige weer dat gaat vanmiddag ook voorbij. Vanuit het zuiden gaat de bewolking toenemen. En nou, zo rond een uur of twee... verwacht ik de eerste motregen in Zeeland. En dat regengebied breidt zich langzaam naar het noorden uit. En vooral vanavond is het dan in een groot deel van, de nat, van het land flink nat... En de meeste millimeters vallen dan in het noorden. Temperaturen vandaag zo'n 7 à 8 graden. Goed, kijken we even naar Sochi. Daar hadden we niet zoveel mee te maken met de hoge temperaturen. Daar, omdat die Nederlanders toch in die hal aan het zijn. Daar is het wel goed. Maar vandaag is het een dag voor het skiën en het skeleton. Krijgen ze dan ook met grote hitte te maken daar? Ja, het is ook in de berggebieden daar toch echt wel behoorlijk zacht. Temperaturen die lopen vanmiddag op naar zo'n 4 graden op 2200 meter hoogte. En als je gewoon op in het dal kijkt, op 1000 meter hoogte... dan wordt het zelfs weer 10 graden. Die temperaturen waren daar gisteren ook... Ja, ze schijnen het toch nog redelijk te kunnen verwerken met de sneeuwkwaliteit. Maar ja, die sneeuw moet gewoon papperig worden. Dus lijkt me dat het toch wel hele lastige omstandigheden zijn voor de skiers. Zeker omdat ze dat normaal natuurlijk niet gewend zijn. Want normaal is het gewoon uh, meestal onder nul. Giel Severin bij Weerplaza. na de verkeersinformatie bij de ANWB. Johnson Hoka. Ja, 38 files. Uh, 38 kilometer moet ik zeggen. Oh, zeggen. Wou zeggen ja. Vrijdag was het wel heel veel. Ja, inderdaad. Nee, het valt. Het is eigenlijk de normale ochtendsfiets, uh, Marcel. Uh, toch een paar ongelukken. Uh, die zorgen voor extra vertraging. Zo onder andere op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Bij Westen daar staat 2 kilometer. Daar wordt de verkeer over de vluchtstok geleid. stuk langer is de file op de A67. Venlo richting Eindhoven. Daar staat bij de afrit Gelderop 7 kilometer. Uh, daar is de linkerreis ook dicht. En op A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar staat een ongeluk bij Wiegen 2 kilometer. Goed, straks dus naar Sochi voor het programma van vandaag. En ik spreek ook minister Kamp van Economische Zaken over die 0,7 groei van de, economie, van de Nederlandse economie. Nou, de minister is vast blij.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 Zes minuten over half negen. Tot negen uur is dit nog het NOS Radio 1 Journaal. En u hoort het al. Goed nieuws voor de Nederlandse economie. Volgens het CBS is die gestegen. Die economie gegroeid met 0,7 procent. André Meijnenma bij het CBS. En dat is meer dan de analisten verwachten. Ja, dat is inderdaad meer. Dat is inderdaad uh, bij een verdubbeling van wat uh, analisten eigenlijk hadden verwacht qua economische groei in dat vierde kwartaal. 0,3, 0,4 werd gezet. En als meezit en dan misschien nog ietsjes hoger. Maar de meeste consensus lag een beetje op 0,3, maar het komt dus nu uit op 0,7. En dat is een behoorlijke stap voorwaarts. Het is zelfs meer dan economische groei in Frankrijk, meer dan economische groei in Duitsland. En, en zo bezien hebben wij een behoorlijke sputje gemaakt. Dat constateert het CBS ook. Het economische herstel dat is ingezet in dat uh, derde kwartaal. Zet versneld door in dat vierde kwartaal. En dan kijk je natuurlijk waar ligt het dan aan, dan constateren zij onder meer dat de investeringen met name de aanjager zijn geweest van de economische groei in het vierde kwartaal. De investeringen met name van het bedrijfsleven en vooral in bedrijfswagens is meer geïnvesteerd, maar ook in bedrijfsgebouwen, in machines, in installaties, computers. Kortom, het bedrijfsleven maakt zich op voor een soort inhaalslag misschien wel voor datgene wat zij de voorbije maanden, de voorbije jaren hebben uitgesteld, achtergelaten, omwille van de economische recessie en nu uh, zien dat uh, de zaken beter gaan en dus weer gaan opnieuw gaan investeren. En dat jaagt, zeg maar die, uh, die economische groei aan... is ook minder geïnvesteerd in andere zaken. Dat dan weer wel. Bijvoorbeeld er zijn minder woningen gebouwd... minder grondweg- en waterbouwwerken uh, zijn uh, uitgevoerd. Dus minder aan de weg gewerkt, om zo te zeggen. En dat uh, drukt dan weer een klein beetje investeringen. Kijk je naar de export... natuurlijk ook zo'n belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Daar is een sprake van een lichte groei van de uitvoer. Zo'n anderhalf procent hoger. En de zwakke kant, de zwakke pijler onder de Nederlandse economie... is en blijft de consumptie van zowel overheid als van huishoudens... dat wat met elkaar uit uitgevende besteden. Huishoudens hebben in dat vierde kwartaal 0,8% minder besteed aan spullen dan een jaar geleden. En dat is nu al voor het derde jaar op rij dat de consumptie van huishoudens gewoon krimpt. Mensen hebben wel meer vertrouwen in de economie gekregen, maar kijken altijd ook naar hun portemonnee. En er zijn mensen die zeggen, mensen is voorzichtig omdat men bijvoorbeeld met uh, uitzicht op het verlies van baan of anderszins uh, voorzichtig is met uitgaven. Anderen zeggen ja, maar huishoudens hebben al geweldig ingeteerd op hun spaargeld, op hun vermogens en hebben gewoon ook niet meer om uit te geven. Vandaar dat het een beetje op slot zit. In ieder geval, uh, we hebben minder uitgegeven aan energie en brandstoffen. Misschien verklaard door een, een zachte wind tot nu toe. Maar we hebben ook minder ja, uitgegeven aan voedings- en genoegmiddelen. En we hebben wel weer wat meer uitgegeven aan kleding en meubels. Dat lag iets hoger dan een jaar geleden, dus in 2012. En we hebben ook meer uitgegeven aan die auto's. Maar dat heeft weer te maken met die belastingmaatregelen... waardoor iedereen in december naar de garage is geholpen om alsnog voor 1 januari een auto te kopen. En dat zullen we natuurlijk waarschijnlijk dan in dat eerste kwartaal... wat nu loopt, uh, van 2014 moeten bekopen. Want daar zullen we natuurlijk weer een daling te zien krijgen. Goed, André Meijnenma, luister verder naar de uitleg van het CBS. Eh, precies, dan komen we ongetwijfeld later vandaag op Radio 1 bij jou terug. Minister Kamp van Economische Zaken, goedemorgen. Goedemorgen. 0,7 groei van de Nederlandse economie. Dat is een meevaller ook voor u? Ja, daar hebben we hard aan gewerkt met z'n allen. En het bedrijfsleven heeft ons de, weer doorheen getrokken. We hebben het derde kwartaal achter elkaar economische groei. En die groei die voorzichtig is ingezet, die zet nu door... En je ziet dat we nu een behoorlijk grotere groei hebben dan Frankrijk, dan Duitsland. Ja, het gaat weer de goede kant op. De investeringen die, die gaan omhoog. De export blijft op een flink niveau en stijgt nog. Ook de agrarische export doet het heel goed. Je ziet ook dat er groei is van de industriële productie. En in het laatste kwartaal van het vorig jaar... het aantal verkochte huizen was in vijf jaar nog niet zo hoog. Mm -hmm. Dus het begint in de hele economie weer op gang te komen. Ja, toch uh, hoorde het André ook zeggen... het is een beetje een vertekend beeld door de auto verkopen En aankopen natuurlijk, want het laatste kwartaal... vanwege het belastingvoordeel is toch nog niet een wat vertekend beeld? Ja, het is één een, een element, maar er zijn heel veel elementen met elkaar. Um, en ik denk dat uh, je ziet dat met name bij de consumenten... de burgers de bestedingen nog steeds uh, achterlopen... Maar dat komt ook vooral niet zozeer door die, door die ontwikkeling wat die auto's betreft... als wel de lagere energieprijs, de zachte winter... waardoor er ook minder geld nodig was voor brandstof. Ik denk dat uh, waar we ons aan vast moeten houden... is dat uh, de industriële productie omhoog gaat. Dat de agrarische export met meer dan 5% gestegen is. Ook de industriële productie, de productie die we in ons eigen land uh, maken... dat dat ook uh, meer in het buitenland afgezet kan worden. Het zijn echte bedrijven die uh, weer mogelijkheden zien, die mogelijkheden pakken en die ons er weer uittrekken. Ja, dat geeft u aan. Het bedrijfsleven trekt ons er doorheen. Ja, de consument nog niet houdt de uh, hand nog op de knip, heeft zelfs weer minder uitgegeven. U geeft het aan, daar zijn ook verschillende factoren weer voor. Maar wat doet u nog om dat vertrouwen te herstellen? Want dat is er blijkbaar nog niet terug. Het vertrouwen is aan het groeien. Het producentenvertrouwen neemt uh, toe, is uh, positief. Het consumentenvertrouwen is nog niet uh, positief, maar is wel flink aan het uh, toenemen. Ja, en de mensen krijgen vertrouwen als ze zien dat alle maatregelen, alle moeilijke maar noodzakelijke maatregelen die genomen zijn, dat die nu ook effect hebben. En dat, uh, dat het er beter gaat in de economie, dat ze dus ook weer mogen hopen en mogen verwachten dat uh, uiteindelijk ook de werkgelegenheid zich zal herstellen. Ja, dat is punt en dan natuurlijk. En dat de uitgaven weer groeien. Ja, het vertrouwen komt pas echt terug als er ook weer banen zijn en er geen mensen meer uitvliegen. Maar dat is nog niet het geval. Min 8000 banen ook dat vorige kwartaal. Ja, we hebben vorig jaar een, een groot verlies aan, aan banen gehad. Dat is echt een ramp. Uh, ook uh, het, het, het grote aantal faillissementen is, uh, is heel negatief. Maar ja, dat is die, die zure appel waar we doorheen hebben moeten bijten. De moeilijke periode die we nu achter ons kunnen laten. We hebben nu weer uh, economische groei. En dat betekent dat uh, er weer nieuwe banen kunnen komen in plaats van dat de banen verdwijnen. Ja, maar dan kunt u dat misschien, longt, zoals meneer Meijnemaar zei. Loopt dat achter en ja. we zullen ook het komende jaar wat werkgelegenheid betreft... ...en nog niet doorheen zijn. We zullen eerst die economische groei moeten realiseren... ...en dan komt ook de groei van de werkgelegenheid weer. Ja, dat is dat bekende na-L-effect. Maar doet u voldoende om werkgelegenheid te stimuleren? Projecten? Ja, jongeren? Doen, uh, het blijkt dat wij nu voldoende doen... ...omdat uh, uiteindelijk die groei uh, van banen uit het bedrijfsleven moet komen. En de maatregelen die we genomen hebben... ...saneringen bij de overheid, ondersteuning van regio's sectoren... ...en bedrijven die dat uh, nodig hadden... ...hervormingen uh, doorvoeren, ja, dat heeft nu uh, effect... En, daar mogen we blij mee zijn. We hebben er met z'n allen hard aan gewerkt. De bedrijven hebben hard aan getrokken. En als je dan ziet dat nu die groei ook doorzet en sterker is dan in de omliggende landen. Ja, dan is dat bemoedigend voor ons allemaal. De ja, um, Europese Commissie noemde Nederland onlangs nog wel het zorgenkindje. Of een van de zorgenkindjes van Europa. Kan dat predicaat er al af? Ja, daar moeten we aan blijven werken. Het is zo dat we een goede uitgangspositie hebben. We hebben uh, nu ook de economische groei weer op gang. Maar we moeten het wel voortdurend bevechten op de wereldmarkt. En we zullen voortdurend zijn maatregelen moeten blijven nemen. Innovatief moeten zijn, wendbaar moeten zijn. En zorgen dat we, ja, dat we beter doen dan anderen. En dan kunnen we onze werkgelegenheid herstellen en onze welvaart behouden. Het ja, geeft dan aan niet te positief worden, maar zouden er wat bezuinigingen af kunnen? Of misschien niet genomen kunnen worden, geen maatregelen nee. genomen kunnen worden? Nee. We geven nog nee. steeds veel meer uit dan we verdienen. Het is echt noodzakelijk dat we eerst weer aan het verdienen komen. De overheid de zaak op orde heeft. Bedrijven, burgers ook. Waar ook de schulden, met name mensen die huizen hadden, hebben. Dat die, die schulden te hoog waren. Over de hele linie zie je dat schulden afgelost worden. En dat, het, dat er gesaneerd wordt. En dat is een belangrijk onderdeel van het hervormingsproces wat we doormaken. Ja, maar het zou wel helpen als we weer wat meer geld in de portemonnee ook kregen. Zeker. En daarvoor is het heel belangrijk dat nu die economische groei... Voor het derde kwartaal doorzet en versneld doorzet. Goed, minister Kam van Economische Zaken. Hartelijk dank dat u me zo snel even te woord wilde staan. Goedemorgen. De Olympische Winterspelen in Sochi. Ja, dan gaan we maar naar Sochi, naar Steven Dalebout, zoals iedere ochtend net na half negen. Nu iets later vanwege economische cijfers. Uh, Steven, um, geen Morgen. schaatsen vandaag. Goedemorgen. Wat moeten we nu? Ja, wat moeten we nu? Ja, We kwamen vanochtend bij de schaatshal aan. We moesten ongeveer zelf het licht aandoen. Het was nog donker in de hal. Uh, het is trouwens nog steeds. Er zijn weinig mensen hier. Maar de schaatsers, de Nederlandse schaatsers eigenlijk uh, allemaal, die staan inmiddels wel op het ijs. En, en sowieso ook de 1500 meter schaatsers van morgen. Die rijden nog een trainingsrondje verwijt, tuitert en grote een Groothuis is er ook. Die zagen we gisteravond nog in de McDonald's zitten. Met een vette hamburger. En zijn medaille. Nee? Zijn gouden medaille om zijn nek. Maar nu zat hij gewoon weer uh, op het ijs. Dus uh, nee, ze zijn allemaal bezig met de rest van het toernooi. Ik sprak Ochtend met Rintje Ritsma over het schaatstoernooi tot nu toe. 18 van de 36 medailles zijn dus al verdeeld. 12 voor Nederland. Dus zou je zeggen, ja, dat is prima. Maar er zijn dus ook wel geluiden dat Oranje te veel overheerst. Ja, eigenlijk denk ik dat ook wel. Maar als ik dan naar andere sporten kijk... en dan ook naar, naar bijvoorbeeld uh, zomersporten... En uh, uh, ja, dat heb je in het ski heb je dat wel een beetje, je hebt dat in tafeltennis en zo kun je heel veel sporten opnoemen waar echt uh, de specialistische landen en dan als een specialistisch land breed is, en dat hebben we in Nederland natuurlijk ook een beetje gehad, dat, uh, dat ze dan, uh, dan atleten dan naar het buitenland gaan. Nou dat zien we in andere sporten zien we dat ook en dan lijken ze wel dat ze voor een ander land uitkomen, maar dan uh, blijft uiteindelijk komen die atleten uit, uh, uit gewoon hetzelfde land die de medailles winnen. Nou dat hebben we in schaatsen gelukkig niet meer, dat hebben we ook gehad in schaatsen. Uh, ja, in schaatsen moet er natuurlijk wel, uh, wel iets gebeuren. Maar dan denk ik niet uh, aan uh, meteen afstanden schrappen. Maar dan denk ik wel aan uh, een stukje opleiding wat ook uh, naar het buitenland moet gaan. Uh, maar dat is dan echt een taak van de ISU. Dan kunnen we uh, ook het buitenland kunnen we beter maken. En zo kunnen we de sport ook uh, een beetje mondiaal houden. Of moeten we er vooral, vooral ook van genieten? Want in het verleden is het natuurlijk al vaak gebleken... dat, dat, dat Amerikanen die vaak, sta, die staan vaak op hè, tijdens de Olympische Spelen. Dat is dan nu een keer niet zo. Maar ja, dat kan misschien over vier jaar wel weer gewoon zo zijn. Uh, ja, dat klopt. Kijk, We hadden natuurlijk we altijd veel van de Amerikanen. Want die zijn altijd verrassingen uh, verrassing zijn op de Olympische Spelen. En de Canadezen ook. En uh, ja, die, die vallen nu een beetje weg... En We moeten het nu met een beetje met de, met de laaglandlanden moeten, moeten we doen. De, de banen die op zeeniveau liggen. En daar schaatsen we nu ook op. Dus ja, dan, op zich logisch dat de, de schaatsers die daar het meest op trainen... dat die hier ook de beste resultaten neerzetten. Als je naar de rest van het toernooi kijkt... de 18 medailles die je nog te verdelen zijn... waar, waar kijk je dan vooral naar uit? Um, ja, eigenlijk alleen de 1500 meter. De lange afstanden die zijn eigenlijk al zo goed als verdeeld... En ik denk dat de, de ploegachtervolging dat dat ook een uh, bijzonder mooi onderdeel gaat worden. Eentje, Ritsma. Dus, Steven, uh, geen schaatsen zoals gezegd. Wat is er wel gaande op het ogenblik? Nou, op uh, dit moment wordt er geschiet. De supercombinatie is vandaag. De afdaling daarvan, het eerste onderdeel dus, is al afgelopen. De noord kittel jansroet leidt naar de afdaling. En er komt dus ook nog een slalom. Dat hoort namelijk ook bij dat onderdeel. En die slalom begint om half één. Verder is er uh, kunstrijden. De vrije kuur voor mannen om vier uur. Zonder Plushenko dus, ja. de, grote, de grote Russische held die uh, zijn afscheid heeft aangekondigd nadat nou, hij gisteren in de korte kuur uh, niet meer van start kon gaan... vanwege rugproblemen. Um, er is freestyle-skiën voor vrouwen. Er is weer biatlon, de 15 kilometer, ook voor vrouwen. En uh, skeleton, dat is op je buik, op zo'n sleetje... Uh, mm. met je hoofd dus naar beneden door het uh, ijskanaal. Uh, voor vrouwen in dit geval ook. En dat begint om... Uh, om half twee, dat gaat altijd erg hard. Spektakel dus. En er is schanspringen. Dat is vanavond pas om half zeven. Van de grote schans in dit geval. En alle ogen zijn daarbij gericht op Thomas Morgenstern. Die in het ziekenhuis heeft gelegen lang. Zwaar geblesseerd is geweest na een valpartij begin januari. Lange tijd was het dus niet duidelijk of hij überhaupt de Spelen wel kon halen. Maar ja, hij, gaat, hij gaat toch naar beneden vanavond. Om half zeven is dat. Goed genoeg te kijken dus. Uh, um, Sochi, daar op de Olympische Spelen. Steven Dalenbouw, dankjewel. En over Skeleton zo meer. Naar de verkeersinformatie bij de AWB Johnson. Nou, ondanks een paar ongelukken verloopt de spits vrij normaal. 33 kilometer in totaal. Langs de door een Ongeluk staat het de A67... Venlo richting Eindhoven. Er staat tussen Afrit Zomeren en de Afrit Gelderop 9 kilometer. Bij de Afrit Gelderop is de linkerreis ook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, bij dat skeleton verdelen vandaag de vrouwen de medailles. En Joska Le Comte had graag meegedaan. Maar kwalificeerde zich niet... Skeleton, dat is net als rodelen. Maar dan lig je op je buik, op de slee, met je hoofd naar voren. Joska, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe zat het nou erg met die kwalificatie? Was het nou wel of niet? De, je hebt twee eisen. Je hebt de internationale eis. En daar heb ik aan voldaan. Ja. Maar dan heb je ook nog het NOC-NSF. Die legt de lat altijd iets hoger. Die zegt dat je een keer in de top 8 moet finishen in een World Cup. En dat is mij helaas niet gelukt. Oh, ja, Zijn ze een beetje te streng? Uh, nou ja, ik vind het vrij streng. Zeker omdat skeleton is natuurlijk een kleine sport. En ik moet ja, veel dingen toch alleen doen. Ik uh, ja, moet vaak bij, toch bij het buitenland aansluiten om te kunnen trainen. Dus ja, het is heel lastig om voor mij om een top 8 te halen. Ja. Is het is ook duur? Want uh, zo'n sleetje dat, dat lijkt me dan ook nog wel weer zeer bijzonder. Ja, nou ja, goed, ja, een sleetje hoef je natuurlijk maar één keer aan te schaffen en dan vervolgens te onderhouden. Maar heb je maar hier je ook die... speciale ontwerpen in? Heb je hier ook de grote automerken die zich daar bijvoorbeeld mee bemoeien? Ja, ja, bijvoorbeeld de Britten, het is, mij, is volgens mij Mercedes die zich daarmee bemoeit. Alleen dan ja, nog iets andere naam. Uh, ja, je ziet in ieder geval ja, bij het ook bijvoorbeeld B&B BNB die daarmee bezig gaat. Dus ja. zou kunnen dat die straks ook nog met de skeleton bezig gaan. Dus ja, ja het zijn ook wel, uh, wel de automerken. Ja, en dan moet je dus betalen, wil je zo'n sleetje hebben. Tenminste, een goeie. Waarom? Ja, ja, ook dat uh, ja, betalen. Het is vooral lastig om die contacten te krijgen dat mensen dat voor jou willen gaan bouwen. Want nou houden alle landen houden dat voor zichzelf. Ja. En wat gewoon ook duur is, is natuurlijk gewoon: ja, je kan die sport niet in Nederland beoefenen, dus je moet de hele winter naar het buitenland. Ja, dat lijkt mij ook. Waarom ben je er ooit aan begonnen? Uh, nou ja, het is eigenlijk meer een beetje toeval geweest. Ik heb altijd atletiek gedaan en ze zoeken altijd mensen uit atletiek voor, uh, voor deze sport. Omdat ja, de eerste 20, 30 meter dan moet je sprinten. Dus via, via een uh, e-mail e gekregen dat er een scoutingwedstrijd was. En uh, ja, daar ben ik naartoe gegaan. Dat was hier in, in Nederland, in Harderwijk, op de startbaan. En daar hebben ze toen de start getest. En daar bleek ik wel talent te hebben voor de start. Hmm. Ooit moet je voor de eerste keer naar beneden met je hoofd naar voren. Is dat niet heel, heel griezelig? Nou ja, ik had eigenlijk geen idee waar ik aan begon. Want ja, ik ben naar die scoutingwedstrijd gegaan. Dat was zowel voor Bobsley als voor Skeleton. En daar kwam ik voor het eerst in aanraking met Skeleton. Maar ik had nog nooit een echte afdaling gezien. Nee. Dus ja, de eerste keer. Ik, ik had geen idee wat er zou gebeuren. Dus ik ben gaan <laughs> liggen. En uh, voordat ik het wist was ik beneden. Ja, je komt vanzelf beneden. De vraag is alleen hoe. Ja. Hoe gaat nou ja, dat onderweg? Wat, je wat zie je nog wat? Ook nog crashen. Ja, ja, ja, precies, dat is waar. Maar wat zie je onderweg nog? Uh, nou ja, je kan ja, een metertje of vijf à tien kijken ja, Je moet het zo laag mogelijk houden voor de aerodynamica. Maar in de bochten krijg je te maken met G-krachten. Ja. En ja, dan zie je eigenlijk niks, want dan ligt je, je helm echt op het ijs. Ja, en, en die G-krachten wel van vier tot vijf, geloof ik, hè? Ja, ja verschilt een beetje per baan, maar ze kunnen oplopen tot 5G. Ja, dat druk je enorm op, op zo'n sleetje. Nou ja, goed, je gaat door neem ik aan. Ja. En dan de volgende Olympische Spelen ook nog? Dat uh, is het wel het grote doel natuurlijk. Ja, succes ja, bij bedankt. de voorbereidingen dan alvast voor over vier jaar. We gaan kijken vandaag naar die vrouwen op de skeleton. Okay. Nu een rustig plaatje. Hey, from the first time that I asked your name.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 Make a move, hoor die van Kevin de Graw. Weet u wat? Dus we draaien gewoon nog wat muziek. Nou ja, muziek. ja oh. Zo klinkt dat ongeveer. Gehoorschade. Volgens de RIVM krijgt één op de vijf jongeren daar last van. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid neemt nu maatregelen om gehoorbeschadiging te voorkomen. Zo heeft hij afgesproken om geluidsvolumes tijdens concerten en dancefeesten omlaag te brengen. Willem Westerman is van de Vereniging van Evenementenmakers. Meneer Westerman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Er is een convenant voor gesloten. Uh, wat houdt dat in? We gaan vanmiddag met staatssecretaris aan tafel sluiten een convenant en spreken af dat we ons houden aan bepaalde maximale gewaarden bij de muziek. We gaan uh, dat geluid, uh, zoals we al vaak doen... maar nu nog gestructureerder, gaan we dat geluid meten. En we gaan op locaties gehoorbescherming aan het publiek aanbieden. Waar, waar gaat het geluidsniveau dan naartoe? Dat geluidsniveau blijft waar het al is... bij de goede organisatoren en de goede locaties. Oftewel, we hebben al een paar jaar... Uh, en volstrekt logisch in een beleid... Uh, waar we zeggen dat het geluid moet doen wat het moet doen. Namelijk het uh, op een goede manier bij het publiek komen... in het goede volume wat het publiek verwacht. Wij gaan wat dat betreft... Uh, nou, ons, ons, de, de goede goederenstoelen hoeven zich niet te matigen. Degenen die rare dingen deden, moeten zich misschien wat rustiger uh, gaan gedragen. Nou, Oké, okay, dus het publiek leidt daar niet onder, volgens u? Nou, niet op de manier zoals u weergeeft. Want uh, het is niet zo. En dat zegt het RIVM ook zeker niet: hè, dat één op de 5 mensen momenteel met een uh, piep, blijvende piep uh, zit. RIVM zegt dat ze er juist niet helemaal uitkomt wat, de, de, de, ja, waar men uiteindelijk aan gaat leiden en hoeveel hmm. mensen dat doen. Wij we weten wel dat we een heel belangrijk onderwerp hebben... namelijk de bescherming van het gehoor van de bezoeker... en laten we proberen daar te voorkomen wat we kunnen voorkomen... door de risico's te beperken. Ja, uh, ik bedoelde eigenlijk toch iets anders. Want ik bedoelde, eigenlijk gaat het niet te zacht dan nu. Als ik naar Metallica ga, dan wil ik wel iets horen en voelen. Nee, want we hebben een waarde afgesloten... Uh, waar we zowel als branche als als ministerie uh, van kunnen zeggen... dat we gewoon een, een goed verhaal hebben... En dat betekent niet dat wij, euh, ja, zoals je in sommige landen hoorden, dat we knecht, knecht worden door de overheid en dat het moet dit en het moet dat. Nee, we zijn samen bezig met een goed verhaal. En we hebben goede, ja, goede waarden afgesproken... waar wij op een uitstekende manier ons werk kunnen blijven doen... en waar je ook kan zeggen dat de bezoeker gewoon nog goed krijgt wat hij hebben wil. Ja, maar je krijgt dus geen dancefeesten waarop je moet zeggen... van zeg, staat de muziek eigenlijk al aan? Uh, nee, wat, dat, dat mag niet, dat moet niet. We moeten een goed product neerzetten. En wat dat betreft zijn wij anders dan... Uh, waar dan toch een beetje plat mee vergeleken wordt met de kettingzaag en het vliegtuig, die zou je die zo zacht mogelijk zetten. Maar bij ons wil je het volume wel op een bepaald niveau hebben, want anders is het niet goed. Nee, maar goed bij een kettingzaag en een vliegtuig, dan kun je wel oordoppen nemen bij een concert of een dancefeest Is dat anders? Die beleving is dan minder. Denkt u dat dat gaat werken? Nou, ik denk dat de beleving hangt een beetje af van de kwaliteit van de oordop, maar het is ook niet logisch dat iedereen inderdaad in de oordop zou moeten. Ik denk dat wij uh, appelleren aan de logica dat als je vaker te maken hebt met het concert, net zo goed als je wanneer je vaker met je uh, met je werk te maken hebben met harde geluid, dat dan logisch is om na te denken hoe je daarmee om wil blijven gaan. Dus mensen die heel vaak gaan naar uh, ja, concerten, die, die, die zullen zeker iets met oordopjes uh, kunnen gaan doen. We moeten vooral denken natuurlijk mensen die mp3's dragen, dat die vooral ook heel verstandig moeten zijn door dat geluid niet te hard te zetten. Ik wou net zeggen, het zit natuurlijk niet alleen bij u. Ik zie heel veel mensen met steeds grotere koptelefoons rondlopen ja. uh, op straat. En geen rust nemen tussen de geluiden en harde geluiden door. Uh, houdt het convenant daar ook rekening mee? Of gaat daar nee, ook iets op, voor nou, geregeld worden? in dit geval over we noemen inderdaad de muzieklocaties en dat gaat dan om de, de muziek zoals die bij DJ's en bij bands vandaan komt. Dat is eigenlijk maar een paar uur per week voor de hele enthousiaste mensen. Maar ja, we moeten zeker ook rekening houden, maar dat moeten de, ja, de, de staatssecretaris in dit geval, met al die andere mensen die inderdaad met die koptelefoons oplopen. En waar de duur van de belasting, zoals het dan heet, en de hoogte van de belasting allebei zwaar zijn. En dat betekent dat je inderdaad ook daar naar moet kijken. Maar dat valt buiten ons convenant, ook buiten onze scope. Goed. Willem Westerman van de vereniging Evenementenmakers sluit dus vanmiddag dat convenant voor live muziek en dansfeesten. Uh, Dank u wel, meneer Westerman. Dank u ook. Goeiedag. Later vandaag meer over uh, de cijfers van de NS. Die komen ook nog. Over CBS hoort u ongetwijfeld ook meer over die groei van 0,7%. Ook Schiphol komt met cijfers. Uh, bij het vliegveld is dus trouwens al verslaggever Nick Wouters. Nick, hoe gaat het eigenlijk met Schiphol? Nou, de cijfers zijn ook positief, ook die van Schiphol. De winst is met 15% gestegen naar zo'n 230 miljoen euro. Reizigers neemt toe uh, met uh, 2-3%. Maar er is dreiging vanuit uh, Istanbul, hm. want die uh, stijgt harder, die dreigt Schiphol in te halen. Dus vandaag horen we hoe ze dat gaan voorkomen. We horen bij jou op Radio 1. De Olympische Winterspelen in Sochi. Daar heeft het straks tot geklonken. Representing dat net al. 34 goud! Ik heb alles voor mijn doel, om Olympisch Kampioen te worden, heb ik gelaten. Olympisch Kampioen, oh, dat is echt onwaarschijnlijk. Sven de Kramer. Ik ben nog steeds sprakeloos, dus kan ik ook niet te veel zeggen. Gewoon Boer heeft een medaille! Oh, ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg. op, Steen Groot Groothuis is Olympisch oh, Kampioen van 5000 meter. Oh. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke middag... En hij heeft het zo verdiend. ...en Radio Olympia. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. Oh, ho, ho. Ja. ook nog 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op, op, op. op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.